Maar de prijzen houden we laag natuurlijk. Zoals Kruidvat Nature's douche- en haarverzorging nu alles voor 2 euro per stuk. Dus doe er je voordeel mee. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Goedemiddag, Wim hier. Het is 1 uur. Dit is het Q Music nieuws van nu.nl. Vien Vermeulen. Goedemiddag, de ouders van Carlo Heuvelman willen antwoorden. De familie van de doodgeschopte Carlo Heuvelman gebruikte hun spreekrecht vandaag. Carlo werd vorige zomer mishandeld op Mallorca en overleed. Zijn vader heeft er geen woorden voor. Dat de dames, je zoon, die weerloos op de grond ligt, opzettelijk tegen zijn hoofd hebben getrapt. Wat dat met je doet, voorzitter, is eigenlijk niet onder woorden te brengen. De negen verdachten in de zaak zwijgen over wat er nou precies is gebeurd. De moeder van Carlo vroeg hen vandaag met antwoorden te komen. Nederland oefent met andere NAVO-landen... voor het lanceren van kernwapens vanuit straaljagers. Die oefening is elk jaar, maar dit jaar krijgt het wel meer aandacht... dan het komt door de oorlog in Oekraïne. Er wordt in ieder geval geoefend boven de Noordzee... of de straaljagers ook boven ons land vliegen, is nog niet duidelijk. Om die oorlog te deescaleren praten de Russische president Poetin... en de Turkse president Erdogan vandaag met elkaar. Waarschijnlijk komt Erdogan met een voorstel om te onderhandelen over vrede. De gesprekken daarover tussen Rusland en Oekraïne liggen al maanden stil. Erdogan heeft zich sinds het begin van de oorlog opgesteld... als bemiddelaar tussen die landen. Turkije steunt namelijk Oekraïne, maar heeft ook nog een goede relatie met Rusland. En dat is van de andere NAVO-landen niet meer te zeggen. En dat je een late night snack maar beter kunt laten liggen voor je lijn, dat wisten we al wel. Maar nu blijkt dus iets nieuws. Vroeg avondeten is ook veel beter voor je. Het blijkt uit een onderzoek van Harvard University. Nou, dan denk je, hoe laat moet ik dan precies aan tafel? Ze onderzochten tijden tussen 5 uur s middags en 9 uur s avonds, En wat blijkt nou? Als je dus 4 uur eerder eet, dus rond 5 uur. Dan hou je langer een vol gevoel. En ook verbranden mensen die later eten, minder snel calorieën. Dus het is eigenlijk heel raadzaam om lekker vroeg aan tafel te gaan. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is bewolkt en ook kans op een bui wordt maximaal 15 graden vandaag. Morgen meer van hetzelfde. Flitsmeister meldt vertraging op de A58. Vlissingen-Breda tussen Bergen-op-Zoom-Centrum. En de stok, ongeluk gebeurd, 8 kilometer. 32 minuten sta je vast, sterkte daar. En flitsers zijn gezien op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 72,4. De A4 Delft-Den Haag 53,1. A12 gouda Zoetermeer bij 17,4. En op de A30 Ede-Barneveld 12,4. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusteken uit de houden trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Nee, dat ben meen... je. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zei je te trillen, mijn maar... ja. zo. Bekijk nu de video op Qmusic.nl. Wim van Helden. Natuurlijk spelen we weer het slimste bedrijf van Nederland. En ik wil graag een nieuwe track uit de Helden van Wim playlist met je delen. Ga ik zo doen. Na lesso.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 van Destiny's Dilemma. Wim van Helden. Helden van Wim. Even iets nieuws wat ik echt top vind. Ja, wat in het vat zit verzuurt niet. In het geval van de muziek van deze boys wordt het eigenlijk alleen maar beter. Als een goede wijn die moet rijpen. Kijk naar hun vorige hit Through the Looking Glass. Die werd acht jaar geleden al geschreven door Spike, de gitarist. Hij schreef toen één couplet. Daarna bleef het even rijpen op de plank. Acht jaar dus bij deze 90s kid duurde dat zes jaar want in 2016 hadden ze zichzelf een maand lang opgesloten in de studio en zoals wel vaker dus bleef er weer wat op de plank liggen. In dit geval waren dat wat gitaarriffs en licks die uiteindelijk de basis vormen voor deze nieuwe track. Het resultaat is een band die na jaren muzikaal gezien eigenlijk alleen maar dynamischer geworden is. Ik vind deze gek hoor 90s kid, de nieuwe van Direct. Wim van Helden. Helden van Wim.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 When I was a 90s kid And I won't forget.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 Duncan Lawrence. Zometeen om kwart voor twee vaste prik natuurlijk een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Vijf vragen die je binnen de minuut zo snel mogelijk goed moet beantwoorden. Gisteren houthandel Jan Sok. Ah, dat is al een, een, winnende, een winnende bedrijfsnaam, houthandel Jan Sok. Maar helaas, zij hielden 31 seconden over. En als je kijkt dan naar de nummer 1, dat is echt een flink gat door 31 seconden. Dit gebeurde eerder deze week, de nieuwe nummer 1. Dat waren ze alle vijf. 42 seconden was de snelste tijd. Jullie pakken er... 43! Ja, Chesterfield staat op dit moment op nummer 1. Uit Assen. Chesterfield tassen uit Assen. Ja, dat vergeet je ook niet meer. Het is toch bijna Sinterklaas hè, mensen? Durf jij de strijd aan met Werkend Nederland? Pak de Q-apper dan nu bij. Ik wil alvast van je weten... Na hoeveel foute antwoorden is vandaag het geluid geraden? Na hoeveel foute antwoorden is het geluid geraden? Als je het weet, app het. En wie weet speel je mee met het slimste bedrijf. to time. dat even lang op nummer 1 heeft gestaan... als dat wij met z'n allen met het geluid bezig zijn geweest... om er maar achter te komen wat het is Elf weken lang. Dat betekent dus bijna drie maanden stond dit op nummer 1 in de top 40. Can, en zo lang waren we ook bezig met het geluid. Clean Bandit hoor je binnen een paar minuten. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de bandencheck. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké okay of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en lang niet gek en zuiniger. Dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Q Music presents Dermot Kennedy.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 Met het mooiste uitzicht, met de trein door Europa, hoe anders? Ontdek al onze bestemmingen op nsinternational.nl. Vlieg met Corendon naar Egypte, nu vanaf 399 euro. Corendon. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse loterij.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 Onverwachte deals extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal. Private lease hem nu al vanaf 379 euro per maand. Kijk op Seat.nl. Etels heeft altijd de beste acties voor jou. Nu alle Biodermal 1 plus 1 gratis met gratis doucheolie. Ook op etels.nl. Liefs etels. Bij Uniek Uitzendbureau vragen we je om nu heel even aan je huidige baan te denken. Of denk je liever aan werk dat meer voor je betekent? Sta je niet blind op je huidige werk? Kijk nu op uniek.nl slash kijkverder voor de baan die net zo uniek is als jij. Kijk verder. Uniek Uitzendbureau. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. <lacht> Uh, oh, uh, Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Tegelsinhuis.nl. Al meer dan tien jaar de goedkoopste en grootste tegeloutlet van Nederland. Kom langs in een van onze vier vestigingen of kijk op tegelsinhuis.nl.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 Q-music verkeer van Flitsmeister. Op de A4 Delft Den Haag, een flitser bij 53,2. A12 gouda zoetermeer bij 17,4. En ook een flitser op de A30 Ede Barneveld, 12,4. Q-music. Wim van Helden. Met de nummer 1 uit de top 40, David Getta hoor je zo. En dit is Clean Bandit. q Tra yeah.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 Ik ben daar schadebehandelaar en wij zijn een kleine tussenpersoon in verzekeringen, hypotheken en overige financiële diensten. En wij spelen straks mee met het slimste bedrijf van Nederland. Wij weten het antwoord op de vraag. Naar hoeveel fouten antwoorden is het geluid geraden? Zetten zij de snelste tijd neer? Zometeen om kwart voor twee hoor je het. In een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Q -music. En de meiden van All Saints zijn ook helemaal klaar voor het slimste bedrijf. Een paar vragen die ik moet weten.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 runs right from A to Z. Conversations, hesitations in my mind. You got my conscience asking questions that I can't find. I'm not crazy. I'm sure I ain't done nothing wrong. 40. En ook in de rest van de wereld. David Guetta, Bibi Rexa, I'm good Blue. Ja, en nu jij nog even nummer 1 worden, Simon. Hey, ja, nou, het zou mooi zijn. Je was er in ieder geval snel bij met het antwoord op deze vraag die dan weer gaat over foute antwoorden. Hoeveel foute antwoorden zijn er gegeven totdat het geluid werd geraden? Dat waren de 491. Het slimste bedrijf van Nederland. 491 foute antwoorden voor het geluid. En vanochtend dan antwoord 492 was dan het goede antwoord. Ja. Yes. Ja, in het slimste bedrijf van Nederland. 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Hoe schat je je kans een beetje in, Simon? Nou ja, ik heb, ik heb een mooi club collega's in één keer om Dus ja, we gaan, uh, we gaan het in ieder geval proberen. Oké. Okay. Je speelt voor Veldzink Verwerda uh, uit Jouden. Jullie zijn uh, schadebehandelaars. in ieder geval, dat is jouw tak van sport zeg maar, binnen het bedrijf. Ja, klopt. Um, ik, uh, ja, ik hoop dat jullie het een beetje goed ervan af gaan brengen, natuurlijk. 43 seconden is de snelste tijd. Dus uh, zie dat maar eens te toppen. Nou ja, we gaan het zien. Komt ie. Bij welke eilandengroep hoort Tenerife? Spanje. Welke volkszanger heeft vandaag zijn nummer Ja, Jij uitgebracht? Joe jij van de show. Hoeveel zintuigen heeft een mens? Vijf. In welk tv-programma lost Bert van Leeuwen familieruzies op? Spoorloos. Uh, yeah. uh. Gaat uh, de klok met de wintertijd voor of achteruit? Achteruit. Welke Q-DJ hoor je ook in Man Man Man, de podcast? Nomi. Ja, en dat is vijf. Ja, die eerste jongens van een beetje, ja, een beetje, ja... Bij welke eilandengroep hoort een lief? Ik zocht Canarische eilanden, maar ja, die horen wel weer bij Spanje. Ik denk, ja, moeten we dit dan... Ja, voel ik een beetje flauw. Dus ja. we kunnen we over discussiëren natuurlijk, maar ik heb hem goed gerekend. Ik snap de Op. verwarring wel een beetje. Laat ik het zo zeggen. Nou. Uh, <laughs> uh, de Volksdag die vandaag zijn nummer, ja, jij heeft uitgebracht. Joe, stagiair van de show inderdaad. Uh, een mens heeft vijf zintuigen. Je moest even alles intuigen na en toen werd het antwoord gegeven. Het duurde even, maar. Ja, nou nee, ja, beter later nooit toch? Precies, hij werd, werd wel ingekopt. De klok gaat met de wintertijd een uur achteruit. Want in het voorjaar gaat hij vooruit. Dus deze is het ja. inderdaad. Man, man, man, de podcast. Daar kun je Domien verschuren. QDT natuurlijk ook in horen. Ja, een tv-programma waarin Bert van Leeuw op oplost. Dat is niet spoorloos. Nee. Dat is een familiediner. Ja, precies. Ja, Spoorloos is natuurlijk wel top of mind nu, maar dat heeft een hele andere reden. Ja, dus die hebben jullie even moeten, moeten skippen. Daar ben je wel tijd mee verloren. Uiteindelijk dan toch 30 seconden over en een vijfde plek in het klassement. Toch ja. uh, uh, oh, ja. mooi. Nou, dat vind ik heel grappig, Simon. Jij zegt, nou, toch mooi. En op de achterhoor ik alleen maar... Oh. <laughs> Ach ja, uh, dat, uh, dat is verschil van mening dan. Ja, nou ja, goed, dit is hem voor Veldsink Verbeda uit uh, jou voor de maand oktober, maar wie weet dat we elkaar later nog een keer spreken dat je tijd gaat verbeteren. Hè? We gaan het zien. Aan het werk maar weer. Yo! Het slimste bedrijf, het slimste bedrijf van Nederland.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 with OG at a Yankee game.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 Hi. Hey. Het is bijna twee uur. Fien, wat zit er zo in het nieuws? Ja, over green grass gesproken. Agrarische kinderopvang, dat is dus hartstikke populair. En dan ook nog schorsen en eruit gestuurd worden. Daarbij denk je misschien aan de middelbare school. Maar zometeen gaan we het hebben over de politiek. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden, ik ben mono? Mijn jeppen. Wat eten we vanavond? Mijn jeppen. Die computer loopt weer vast. Mijn jeppen. Hé, hey, je broodrommel ligt hier nog. Mijn jeppen.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 Kwestie van geduld. Groot nieuws. De ladies night film van deze herfst. Ik ga niet met je trouwen, hoor. Een avond die je niet wilt missen. Santé. Santé. Santé. Kwestie van geduld. 19 oktober ladies night. Ben jij al bespaarklaar? Check voor handige tips energiedirect.nl/bespaarklaar. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, maar laat je niet stoppen door maar. Want bij NewTen weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar, Maar naar NewTen.com. Je doelen dichterbij. NewTen, een initiatief van ABN AMRO. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzame ontworpen interieur... vol slimme voorzieningen zoals Google Services...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 Maar wie de ochtend wint, wint de dag. Dus begin je dag met Campina's sterke start yoghurt. Dat is yoghurt van nature vol proteïne. Kies voor rijk en romig of voor mild en licht. Start je dag sterk met Campina.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 Het is precies twee uur. Dit is het Q Music News van nu.nl. Vien Vermeulen. Goedemiddag. Thierry Baudet moet voor een week geschorst worden. Dat wil de integriteitscommissie van de Tweede Kamer graag. Het komt omdat Baudet al een tijd weigert om zijn side-businesses... extra inkomen en cadeautjes die hij krijgt te melden in een speciaal register. Dat is verplicht voor politici. Ook twee andere Kamerleden van Forum doen dat niet... en zouden dus ook geschorst moeten worden. Volgende week dinsdag wordt erover gestemd. Medewerkers van een opvang voor overlastgevende asielzoekers hebben onnodig geweld tegen hen gebruikt. Het gebeurde in Hogeveen. Na aanhoudende klachten keek de inspectie de camerabeelden terug. Daaruit bleek dat de medewerkers die asielzoekers schopten, sloegen, uitlachten en ook uitgescholden hebben. Medewerkers mogen alleen geweld of dwang gebruiken in noodsituaties, maar dat gebeurde dus veel vaker. Wat de consequenties zijn is niet bekend. Internationale studenten stoppen vaker in het eerste studiejaar... dan Nederlandse studenten, dat meldt de Onderwijsinspectie. Van de buitenlandse studenten stopt bijna 20 in het eerste jaar. Bij de Nederlandse is dat een stuk minder, namelijk maar 5. Een duur jaartje vooral voor die buitenlandse studenten... want die betalen namelijk veel meer schoolgeld. En je kind voor je werk afzetten bij de boer. Dat gebeurt steeds vaker, want kinderopvang bij de boer wordt steeds populairder. Kalfjes aaien, veel klimmen en klauteren en spelen in de natuurspeeltuin... dat klinkt natuurlijk ook hard, stikken idyllisch. Voor de boeren is het ook handig, want steeds meer boeren willen... door de lastige stikstofregels koeien inwisselen voor kinderen. Maar nu komt het, ook daar zitten weer strenge regels aan. Veel gemeenten doen namelijk moeilijk over vergunningen... bij zo'n agrarische kinderopvang. Daarom heeft LTO Noord nu aan de overheid gevraagd om de regels te versoepelen. Het weer dan nog van Weerplaza, grijs en regenachtig. Op sommige plekken plinst het vanmiddag ook nog even. Het is maximaal 15 graden en morgen verandert er weinig. Vertragingen gemeld via Flitsmeister op de A2, dat is Maastricht Noord richting Eindhoven, tussen Leende Heide en de Hocht. Ongeluk zorgt daarvoor 3 kilometer en een kwartier. En op de A67 Eindhoven Turnout tussen Leende Heide en de Hocht 3 kilometer, 16 minuten. Flitsers gezien op de A4, Delft Schiedam bij 61,5. En op de A12, Gouda Zoetermeer 17,4. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusdeken uit de trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Nee, dat mee. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zag je te trillen in mijn zo. Bekijk nu de video op Q-Music.nl. Wim van Helden. Met zometeen Keigo en Dean Lewis. En nu ja, iedereen krijgt een middelvinger, behalve het huisdier. It is Gale, A, B, C, D, E, M, U. You. Sounds better with you. With you. Fuck you. Any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just Are you texting all my friends, asking questions They never even liked you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days, with a connection It's like you'd do anything for my affection You're going all about it in Take it. that you call our fuck you and your friends that I'll never see again? Everybody but your you dog, you can all fuck off. Q music. Q Little without you Little without you I was falling apart, so caught in the dark. Now that you're gone, I see it You are out of my way.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 All right.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 Little lost without you, dit was het nummer waarbij Tivoli Vredenburg gisteravond even flink door elkaar en op en neer werd geschud. Oh, ja, Dean Lewis was in ja, Nederland. Was dat was tot een nok toe uitverkocht in Utrecht. Ik zag hem voor het eerst live. Kleine sfeerimpressie vind je op mijn Instagram. Het is Wim van Helder. Komt hij alweer terug naar Nederland? Dan staat hij in 013 in Tilburg. Uh, we moeten nog wel even uitleggen hoe de Nederlandse vlag in elkaar steekt. Want hij had, aan het eind had hij even een Nederlandse vlag omgedaan. Dat is een soort van support van, uh, thank you Holland. Uh, hij komt uit Australië, maar had die vlag op zijn kop. Dus het was een soort boerenpatek geworden. <laughs> Onbedoeld. Um, er is al een tweede show uh, toegevoegd trouwens aan uh, 013 Tilburg. En ik denk zomaar dat het daar niet bij blijft. Dat heeft alles te maken met een ander liedje van Dean Lewis. Dat op dit moment. Heel veel losmaakt. Deed hij gisteren, uiteraard ook live. En het filmpje werd al zo meegezongen. Me Kom ik later vanmiddag nog even op terug? En niet zomaar, want het is natuurlijk de alarm alarmschijf Waarom ook niet? Doe vandaag lekker twee keer Dean Lewis. Kan mij iets schelen. Turn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 Total eclipse of the heart that troubles aside all right cuz we got the cheese to En vanochtend dan toch het verlossende antwoord. Ik denk dat het een blusdeken uit de houder trekken is. Beste Geert, de jury heeft meegeluisterd. En laat mij weten, Geert. Ja? Het is goed. Oh nee! Ja, Geert heeft het geluid geraden. komt vanmiddag zijn check van dik 51.000k ophalen... in de middagshow met Domien. Ik zag een berichtje van Samuel de Costa zegt, hé hey Wim... Hele stomme vraag misschien, maar wat hebben die hints nou met het geluid te maken? Want ik snap er nu helemaal niks meer van. Tenminste, ik snap nu wat het geluid is, maar ik snap de hints niet meer. <laughs> uh, hint 1. Even resume. Dat was origami vouwen. Een blusdeken zit opgevouwen in de hoes. Dat was dus al een hint. Hint 2. Ja, daar staat er eigenlijk meer in verstopt. Op twee accordeons werd het kleine café aan de haven gespeeld. Nou, je moet aan twee touwen trekken om een blusdeken uit de zak te trekken. Verder, een accordeon noemen we ook wel trekzak... En in elk café vind je zo'n blusdeken. Dat is verplicht in de horeca. Dan hadden we hint drie. Video te zien van twee dekkende schildpadden. En ja, met een blusdeken dek je de brand af. En de vierde hint, ja, die werd wel echt heel duidelijk. De vierde hint was het eten van een pittige cake... wat vervolgens in de mond geblust werd met een pak melk. Tenminste, voor mij werd het een beetje duidelijk. Met nadruk op een beetje, want ik zei daarna... Oh, het is, het is iets met afblussen. Afblussen, het geluid. Afblussen, wat kan ik bedenken met afblussen? Nou ja, een plusdeken uit de houder trekken dus. Zover was ik nog niet, maar Geert, het is je van harte gerut. Scure Music met nieuwe Muziek, Chef Special, You and I. You and I are everywhere, I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of... Times that felt like your beginnings, side by side, no space between us was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You. And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 Ik ben Cumin Succes Special, You and I. Zometeen wordt het even een trip down memory lane in top 500 toilet. Elke dag een andere top 500. Vandaag gaan we terug naar de periode van de Discman en de stripperkaart. Vanmiddag om kwart voor vijf in de Q Middagshow. Verdubbel je salaris in één minuut. Ik verdien 560 euro. 2319 euro. Uh, 3200 euro. 10 minuut, 10 vragen. Heb je ze allemaal goed? Dan krijg jij je salaris. Keer 2: Verdubbel je salaris in 1 minuut. Q-Music. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Mobiel.nl. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Mobiel.nl de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim zelf kunt kiezen en kopen. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. <lacht>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 En is je bus vijf jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl De Interpolis elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl Interpolis, Interpolis. Glashelder. Kon je maar met je ogen open slapen? Kom kijken naar de mooiste boxsprings van Alpine. Ze zijn nu verkrijgbaar met hersvoordeel. En wat ook mooi is, dat voordeel geldt ook op alle Alpin matrassen...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 Onze Montel designbanken, Banken, model Cesar Traffic... ontvang je nu tijdelijk met 300 euro korting. Bovendien worden ze al binnen twee weken bij je thuis bezorgd. Ons shop nu jouw bank met 300 euro korting. Iedereen zijn eigen Montel. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Er even te Shoppen, de natuur in of begonisch genieten? Kies voor een onvergetelijk verblijf bij Amrad Hotels. Ga voor de beste prijs naar amradhotels.nl/radio.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 Rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen... als je op duurzame energie rijdt. Met Van de Bron kun je 100% groen laden. Wil je na 12 maanden uitstappen... of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch? Van Mini. Ga naar mini.nl. Je immuunsysteem ondersteunen met zink? Wat je gezondheidsvraag ook is... stel hem aan de is. Probeer Lucovital Manuka honingcapsules met zink. Nu alle Lucovital 1 plus 1 gratis en gratis probopotje Vitamine C1000 Capsules. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax, Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoge cijfer.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 Sorry jongens, gesloten. Of B, nog één keer vol gas. Ja, B natuurlijk. Join the crew en ontwikkel ook je skills. Zoals flexibel zijn. Ga naar werken bij McDonald's.nl Leenalarm. Tijd voor een nieuwe keuken? Je kunt deze verbouwing financieren door je hypotheek aan te passen. Maar een lening kan ook uitkomst bieden. Bij Freo betaal je geen notaris of advieskosten... en de rente is bij een verbouwing vaak ook fiscaal aftrekbaar. Bereken nu je lening op freo.nl. Weet wat je leent? Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Goedemiddag, Q-music verkeer van Flitsmeister op de A73. Nijmegen was bracht tussen Kuiken en Rijkenvoort. Daar is een ongeluk gebeurd. Drie kilometer, twintig minuten vertraging. En verder zijn er geen flitsers. Mocht je er toch geen spotten, geef het door via de app van Flitsmeister. Meld ik het weer hier. Q-music. Zijn van Helden. Met zometeen Fleming en Ronnie Flex nu nu Tones and I. Dit is Dance Monkey. q 500 roulette. Top 500 roulette. Nou, dit zijn niet bepaald bad memories. Toch een beetje de onbezorgde tijden, jongens. Ik had nog een oude Walkman, wat was ik daar blij mee? Oud ding gekregen van mijn broer. En natuurlijk liepen die cassettebandjes keer op keer vast. Zat je weer met een potlood te kloten? Nou <laughs> ja, je was wel lekker bezig. Sommige hippe klassenootjes. Ik had er niet zo gek veel in Alblastedam. Maar uh, sommige hippe hadden dan al een Discman. Ja, dat was wel even... Wow, die, uh, die, die wilde je hebben, weet je. Die zat ook altijd in die Sinterklaasboeken, weet je. Kon je dan uitknippen, maar dan kreeg je weer geen Discman. Ja, en met het uh, OV-reisde je nog met een strippenkaart. Als de buschauffeur dan te veel strippen had afgestempeld... dan ging er zo'n wit pack stickertje overheen. En als hij te weinig zonnes had gestempeld, dan hield hij natuurlijk gewoon heel wijs je mond. Want dan kon je langer doen met je kaart, hè. Top 500 van de 90s. Nou, dit is een trip down memory lane, hoor. Wat wil je horen uit de top 500 van de 90s? Nummer 204. Je kunt vandaag kiezen voor Aqua Dr. Jones. Nummer 481. In top 500 roulette zit ook eentje van Michael Jackson. Will you be there? Free willie natuurlijk, hè? Nummer 147. Of Def.com. 500 top 500 roulette. Willekeurig drie tracks uit een willekeurige top 500 back your music. Aqua, Dr. Jones, Michael Jackson, Will You Be There of Daft Punk. Welkom moet het worden? about it Je hart te winnen, zo ging het. Als ik het me goed herinner, ik was helemaal de kluts, kwijt helemaal weg. Daarna sliep je 120 dagen in mijn bed. Ik zag een toekomst, zo liep me zitten. Als ik me goed herinner, mijn hart, dat is gebroken van een pijn. Mm -hmm.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 90s, nummer 204, nummer <Selijfie> 481, baby, baby, baby. Up, <Selijfie> nummer 147. De 90s. Nou, Wim, ik twijfel dus heel erg tussen de tweede en de derde. Allebei lekkere nummers. De ring. Um, um, um, doe de tweede maar, die hoor je eigenlijk te weinig. Oké, okay, ik staat genoteerd, Michael Jackson, Will You Be There. Hij twijfelt tussen uh, Def Punk en Michael Jackson. Even kijken wat Bram, Arnold en Debbie zeggen. Ja, even lekker stappen met die subwoofer! <laughs> Mr. Jones, Mr. Jones, come on! Ah, doe mij maar uh, Aqua met Dr. Jones. Lekker nummertjes, dat. tijd niet meer hoort, dus hij mag alweer gedraaid worden. Lekker nummertjes, dat. Hoi, met Debbie aan Dordrecht. Doe maar Aqua met Dr. Jones. Dankjewel! En van Dordrecht gaan we naar Zwijndrecht. Klein stukje verderop, Joyce. Hoi! Jij zit op dit moment uh, in de auto met je moeder en je kids? Ja, klopt. En, en jouw moeder is eigenlijk verantwoordelijk voor dit liedje dan? Uit jouw jeugd weer? Ja, eigenlijk een beetje wel, ja. Hoe is dat gegaan dan? Ja, hoe is het toch gegaan? Um, gewoon elke keer als ze uh, jaren negentig op de radio is, dan krijgen dat we dat door heel het huis te horen. <laughs> Oké, okay. was gewoon een favorietje van je moeder in die tijd? Ja, ook. En we wel moeder hoor, maar... Deze, die, uh, daar heb ik wel herinnering aan. Ja, Dus jij bent dit leuk gaan vinden, omdat je moeder het ook leuk vond. Dat is het een beetje. Ja, zeker. En dan denk je, nou komt er iets heel ouderwets, hè? Nee, jij bent gewoon lekker geïndoctrineerd met bubblegum-pop van Aqua. Ja. ja. En, en dan is nu wel de grote vraag, je kinderen zitten op de achterbank... en luisteren. Nou ja, die moeten nu wel even naar luisteren, maar die kennen die dit? Ja, die kennen dit ook wel. Nah, het die krijgen geloof. dat ook weer mee in de opvoeding. Dat is geloven, zeg. De familie Voermans. Nee, dat dan, weten, dan weten ze wel ze een fout feestje moeten maken, denk ik, hè. Ja. Geniet ervan, hè. Aakwijk, yeah. gewonnen. Sometimes the feeling is right. You fall in love for the first time. Heartbeat and kisses so sweet. Summertime love in the moonlight. I, P, I, I.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 Siento, por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos.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 Wendy is al een fan, zie ik. Ik stuurt een appje. Ik heb Joe Stagiair van de show zijn liedje echt al meerdere keren gehoord vandaag. van een topnummer. En nu de videoclip ook gekeken, echt super lachen. Nou, het wordt nog mooier. Vanmiddag komt Joe hem primeuren. Tenminste, de live primeur in de middagshow met Dominus. Joe gaat hem vanmiddag ook echt live zingen. Na vier uur. Ik ben heel erg benieuwd. Um, ondertussen is het bijna drie uur. Zometeen hoor je Kid Rock. All summer long. Eros Ramazotti. En Fien met het laatste nieuws. Met erin: er is iets aan de hand bij de gevangenis in Vught. Dat en een huishoudelijke mededeling voor alle herfstvakantiegangers. Het is herfst. De dagen worden korter. Maar er is een plek op de wereld waar het altijd zomer is.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 Kijk alvast op blokledder.nl. Je schrijft bloklader. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. Really Twee panels onder leiding van Gerard en Marike gaan de strijd met elkaar aan.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 Zaterdagochtendpillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18 Nederlandseloterij.nl waar heel Nederland wint. Ook voor ondernemers zijn er van Runners. Ga naar fotopan.nl slash zakelijk. Je weerstand en energieniveau ondersteunen? Wat je gezondheidsvraag ook is, stel hem aan de Kruidvat-drogist. In Centrum Multivitamine zit vitamine C voor je weerstand en energieniveau. Nu alle Centrum 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card... Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. We hebben in ons land te weinig betaalbare woningen. Dus moeten we bouwen, bouwen, bouwen, wordt er gezegd. Nu is dat makkelijker gezegd dan gebouwd. Bij TBI, dat al 40 jaar staat voor techniek, bouwen en infra, bouwen we daarom nieuw, maar ook tweedehands. Door bijvoorbeeld oude wijken te verduurzamen en te renoveren. Wel zo duurzaam en niet zo duur. Zodat de oorspronkelijke bewoners weer terug kunnen naar hun nieuwe oude huis. Kijk, dan doe je wat. Ga maar eens naar tbi.nl slash dan doe je wat.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 2 minuten over 3, dit is het Q -music News van nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag, een verdachte situatie rondom de gevangenis Vught. Uit voorzorg is het gebied rondom die gevangenis heen afgesloten. Het komt door een dreiging, maar meer laat de politie daar nog niet over los. Er is een hoop politie aanwezig en ook vliegt er een politiehelikopter rond. In die gevangenis zit Ridouan Taghi vast. Of dat met die dreiging te maken heeft, is dus niet duidelijk. De familie van Carlo Heuvelman heeft nog veel vragen. Vandaag maakten de moeder, de vader en de vriendin van de doodgeschopte Carlo gebruik van hun spreekrecht in de zaak. Niet alleen wilden ze antwoorden op wat er nou toch met Carlo is gebeurd vorige zomer op Mallorca. Ook confronteerde de moeder van Carlo de negen verdachten met een gewetensvraag: Wat heeft Carlo jullie die avond aangedaan? Hij is doodgeschopt. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij jullie gedaan? De verdachten blijven allemaal volhouden Carlo niet te hebben gezien en ook niet te hebben aangeraakt. Stagiairs mag verboden worden om een hoofddoek of een keppeltje te dragen op hun stage. Dat heeft het Europese Hof bepaald in een zaak. Maar dan moet het wel zo zijn dat niemand in het bedrijf zo'n uiting van geloof mag dragen. De zaak was aangekaart door een Belgische moslima. Zij mocht namelijk ergens geen stage lopen omdat ze een hoofddoek droeg. En dan nog even een huishoudelijke mededeling voor alle herfstvakantie-vakantiegangers. Ga je vliegen? Ga dan op tijd. Er worden weer lange rijen verwacht bij Schiphol. De personeelstekorten zijn nog altijd niet opgelost, daarvoor waarschuwt vakbond FNV. Dat is niet meer het enige. Veel personeel zit namelijk nu ook thuis door corona. Pak dus gewoon die vier uur van tevoren, want die heb je ook nodig. Het weer dan nog van Weerplaza, grijs en regenachtig. Op sommige plekken Plintst het vanmiddag ook nog even. Het is maximaal 15 graden en morgen verandert er weinig. Flitsmeister meldt een vertraging op de A4. Amsterdam-Den Haag tussen Rijn Rijndijk en Leidscherdam. Ongeluk, 9 kilometer, drie kwartier vertraging... De A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Hoorn en Rijswijk. 3 kilometer en een half uur. Komt door een defect voertuig. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en hardingsveld giessendam 4 kilometer, 23 minuten. En de A73 nijmegen Masbracht, tussen Kuiken en Rijkenvoort. Ongeluk, 7 kilometer, uur vertraging. Eén flitser op de A7. Den Oever, Amsterdam, daar staan ze bij 9,9. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een blusdeken uit de houden... Het is goed! Oh nee! Echt? Nee. Echt? Nee, dat weet je. Je wint 51.600 euro, je hebt het geluid geraden. Oh, ik sta je te trillen, maar zo? Bekijk nu de video op Qmusic.nl. Qmusic. Wim van Helden. Met zometeen Kid Rock All Summer Long. Ook al je klassiekertje van Eras Ramazotti. En nu mag je meefluiten met One Republic. You Spin could die I wanna feel it again All the love we felt there Confidanti di cuore solo che ognuno sta Dietro gli stecati dell'orgoni Swan Sto pensando poco Oh yeah Sto pensando I'm James Arthur question? Q. Nou, die ene vraag is vandaag dan eindelijk beantwoord. Weet jij al wat het is? Nou, eindelijk Geert Wist het een blusdeken uit de houder trekken. Het geluid is daarmee geraden. Video van het geluid en ook de uitleg van alle hints. Je vindt het terug op QMusic.nl en in de app. De vraag van Dean Lewis blijft voorlopig onbeantwoord. How do I say goodbye? En gelukkig maar, het liedje dat je nu gaat horen heeft hij geschreven... toen hij net had gehoord dat zijn pa ernstig ziek was. Na een flinke strijd vertelde hij gisteravond in Tivoli in Utrecht... waar hij optrad, dat het goed met zijn vader gaat... en de eerste resultaten van de behandeling ook hoopvol zijn. Als je net als ik zoiets hebt meegemaakt, dan komt dit nummer wel binnen. hoor. Ik merk ook dat het heel veel losmaakt gisteren in de zaal ook... en ook in de reacties in de Q-app als ik dit draai... Um, je moet het vooral maar even checken, de beelden staan op mijn Instagram. Dat is uh, Wim van Helder, begrijp je precies wat ik bedoel? Dean Lewis heb ik gisteren dus voor het eerst live gezien. Ontzettend relaxed, chillig gast die eigenlijk enkel en alleen bezig is... met muziek maken en de verhalen uit zijn en dat van andere levens delen in zijn liedjes. Dat is eigenlijk echt een beetje een uh, kijkje in zijn muzikale keuken. Volgend jaar komt hij terug naar Nederland, staat hij in uh, 013 Tilburg. Het is al een tweede avond toegevoegd, maar het zou me niet verbazen eerlijk gezegd... als daar een nog veel grotere zaal bij gaat komen, want dit wordt volgens mij gewoon HET liedje van dit najaar, schuin streep winter. The Q Music. Alarmschijf. Dean Lewis, how do I say goodbye? Q. The Q morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst how could you leave us all behind there's so much to say but there's so little time so how do i say goodbye someone who's been with me for my whole damn life you gave me my name and the color of your eyes see your face when i look at mine. My... so how do i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 Bye.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 Vitamine D. Deze druilerige donderdag. Eh, het is echt een beetje zijkweer. Regendruppels die zo langs het raam naar beneden glijden. Ik kijk uit over donkergrijs Amsterdam, mag ik wel zeggen. En morgen begint de herfstvakantie voor mijn kinderen. en Dat betekent dat ik zelf ook even een weekje vrij ben. Nou, lekker, hè? Ja, nee, maar het wordt echt lekker. Ik blijf in Nederland en ik baal helemaal niet, want volgende week, ja, het lijkt nu heel ver weg, maar volgende week herfstvakantie mocht je het ook hebben. Het wordt hartstikke lekker in Nederland, jongens. Temperaturen van 18 tot 20 graden en lekker zonnig. One is you make me happy. Two is you set me free. From all the things that help me. From just being me. Thank you for all the sweetness. Now I can finally breathe. Now I can finally breathe, But baby, I'm not Step to nothing. Keep on counting. en Ella Henderson, 21 Reasons bij Q-music. Zometeen heb jij weer voor het zeggen. Nieuwe ronde, repeat of niet, waarin ik een nieuwe track aan je laat horen. Jij bepaalt of je hem vandaag nog een keer hoort, of juist niet meer. En binnen een paar minuten, f jack en David Guetta.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 je ook gewoon even binnenlopen. Ah. En omdat we honderden zelfstandig adviseurs hebben, zit er altijd wel een bij jou in de buurt. Wat fijn. Regiobank, de buurtzame bank. Veilig op weg met de Univé app Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. Rij je mee? De app meet onder andere hoe rustig je optrekt en ook hoe rustig je ah. Oeh.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 Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl slash premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Wat denk jij dat er gebeurt als we in meisjes gaan geloven? In Joyce uit Zambia bijvoorbeeld. Die wel kinderen wil, maar pas als ze volwassen is. Steun Plan International. En samen veranderen we de wereld voor meisjes wereldwijd. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis...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 OpenUp geeft werknemers onbeperkt toegang tot online psychologen. Van één op één consults tot groepsessies. Ga naar openup.nl en ontdek waarom al meer dan 300 bedrijven in Europa kiezen voor OpenUp. Let's open up. Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen. Er goed uitzien mag.nl Een aanbieding die always van pas komt. Nu bij Trekpleister. Alle always dameshygiëne en always discreet incontinentieverzorging. 2 plus 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist. Voor jou. Ook online.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 q verkeer van Fritsmeister. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Schipluiden en Rijswijk. Defect voertuig zorgt daarvoor 7 kilometer. en 32 minuten vertraging. A5 Hoofddorp-Amsterdam tussen Raasdorp en IJmuiden. Ongeluk 4 kilometer, 23 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 3 kilometer, 19 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort. Ongeluk gebeurd, 10 kilometer. Daar sta je 50 minuten vast. Sterkt als je in een van deze files bent beland. Verder zijn er flitsers op de A1 Deventer-Hengelo bij 163,8, A4 Amsterdam-Leiden 11,6, de A7 Den over Amsterdam 9,8 en op de A28 Amersfoort-Volle 94,3. Q music. Wim van Helden. Met zometeen repeat of niet. En het is niet Joe Stagiair van de show. Q 17 years old, life just got in the way, don't know what to say. She's heard it all before, lying on her bedroom floor, thinking my life has to be you.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 Hier tegenover de studio van Q-Music zitten nog twee kleine studio's. Daar zitten onze vormgevers. En onze vormgevers die maken in een heel klein hokje, mini-studiootje... maken ze allemaal mooie jingles en spotjes en zo... die je dan weer hoort op Q-Music. En toen ik van de week langs de studio van Kevin liep... Kevin is een van onze vormgevers. Zag ik hem daar zoals elke dag in zijn eentje zitten... voor dat hele grote beeldscherm. En ik was op dat scherm heel groot. Hij had Spotify open. All by myself in koeienletters. Ziet je voor je? Zie het voor je? Dus iemand alleen in zo'n hele kleine ruimte, achter glas met een groot scherm, met voorzichtig queer letters, all by myself. Dus ik dacht, het zou toch niet dat. Nee, toch? Kevin? Nee, hij zit toch niet uh... all by myself. te luisteren? Nee. Hij luisterde naar de nieuwe repeat of niet? Repeat. Repeat. Niet. Die track heet ook All By Myself, maar heeft verder niks met Celine Dion te waken gelukkig. Sigala, lock en Ellie Golding. Repeat. Repeat. Wat vind je ervan? I lost my own belief. Oh, something breaking me was overcome. Only streets Even in good company I want to ride doing it. Sigala en Ellie Golding all by myself. Lekker nummer. Repietje, repietje. Hollieke. Schruitje, Sebastiaan. allee! Ja, goedemiddag. Gaat aan de bakkerhut. Run. Uh, doe mij maar, maar een nietje hoor. Doe me een lekker Joe. Met. Ja, ja, ja, ja. Laten. Ik hoor de stem van Ellie. Ellie Golding valt verder niks over te zeggen. Echt super mooi. Maar van dit soort zijn er toch echt al genoeg? Nee, voor mij echt geen repeat niet meer. Zeker een repeat? Wat een lekker nummer. Nee, hou dit maar van de radio af, alsjeblieft. Zeker wel, een repeat. Groetjes, Kristel van vf Hey. je dat je. Repeat of niet. Meningen zijn nog een beetje verdeeld, maar het is wel een repeat geworden hoor. Ronde 9 is een repeat, betekent door naar ronde 10. Dat is meteen ook de laatste ronde, repeat of niet, vanavond even na 10 uur. Hey, en Paul, jij had nog een vraag? Ja Wim, zou je van mij, uh, ja jij kunnen draaien? Van Joe, stagiair van de show. <lacht> het is echt ongekend hoeveel berichten ik daar vandaag al voor heb binnen gekregen. Ik zal het je sterker vertellen Paul. Ja. Hij wordt niet alleen gedraaid zo meteen bij Loomien, hij komt hem live zingen meteen. Ah, dat is geweldig. Op de dag dat hij uitgekomen is, meteen even een live-primeur van Joe Stagiair van de STO. Zijn single hoor zometeen bij The Live. Helemaal top, dankjewel. I'm still holding We'll Dermot Kennedy. 24 maart, AFAS Live, Amsterdam. Power over me, song song Komend weekend win je alleen bij Q-Music tickets voor... Oh, my, my, my. Dermot Kennedy. Ontdek Plus huismerk. Groot in smaak. Klein in prijs, zoals Plus Tonic. Deze week twee flessen voor maar 1 euro. Of Plus aardbeien of vruchtige bak. Nu maar 1 euro. Ook daarom ga je naar Plus. Met je bedrijf overstappen op elektrisch. Het kan eerder dan je denkt.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 Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Nu bij Scapino. Tot 30% korting op schoenen van heel veel aanmerken. Zoals Echo, Puma en Sketchers. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Supergroen, dat is de energie van Powerpeers. En het mooie is, die energie delen we met elkaar. Groene energie, voor iedereen dus. Kijk op Powerpeers.nl. Nu tot 30% korting op aanmerken. Zoals Puma en Sketchers. Neem die stap. Scapino.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 Met Randstad. Vierde winter in de Emiraten met MSC Cruises. Ontdek met MSC deze mix van traditie en luxe in de Persische Golf. Boek nu en bespaar tot 20% op uw wintercruise. Vluchten inbegrepen. Ga naar uw reisagent of msccruises.nl. Werk ook aan jezelf. Ga naar Randstad.nl. En hallo. Show. Nu in de spotlight. Blue Band Kuiper, 2 voor 3 euro. Coca-Cola Zero of Light. Fanta No Sugar of Pride. 1 liter voor maar 1 euro. Daar wil je bij zijn. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee. Ga naar Lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18. Plus.